Stefanie, een held. Zo wordt vooruitgang geboekt. Dat komt door ieder. Welkom bij de vijfde aflevering van Inspiratie Radio. Wij zijn Kristaal van Wingerden en Richard Buitenhek. Inspiratie Radio is een programma over geaarde spiritualiteit en toegepaste psychologie. Eh, we zenden wekelijks uit en de live-uitzending is elke twee weken. We hebben twee prachtige gasten, Tineke Buitenhek en Joke Draaier. We gaan ze straks uitgebreid introduceren. Welkom dames. Welkom, welkom uh, <laughs> We gaan eerst naar het uh, volgende nummer: en dat is James Blunt: Your Beautiful. Joke en Tineke, van harte welkom bij ons in de uitzending. Uh, stel jullie zelf eens voor, wat doen jullie zo al in het dagelijks leven? Begin bij Tineke. Nou, hallo. Ik ben dus Tineke. In het dagelijks leven, hoe bedoel je? Niet in een draaipunt bedoel je, maar gewoon uh, uh, mijn ja, bedrijf? Of ben, je, je? ben je moeder? Heb je kinderen? Ah. <laughs> Ik, uh, ik ben inderdaad getrouwd met Bert en dat is ook nog de broer van Richard. Oké. Okay. En uh, we hebben samen twee kinderen, een, uh, mm -hmm. een zoon van 24 en een dochter van 21. Mm -hmm. En uh, ik, uh, nou ja, ik heb allerlei verschillende dingen in mijn leven gedaan, maar nu ben ik totaal geïnspireerd. En zeg maar sinds een jaar. Mm -hmm. En ik noem het mijn bedrijf. Mm -hmm. En dat heet Tien voor Jezelf. Mooie naam. En uh, ik vind het heel uh, lastig om te precies te zeggen wat ik doe. Maar omdat ik ook helemaal niet me wil vastleggen mm -hmm. zeg maar, aan dingen. Ik, ik leef de nieuwe energie. Ja. En daarin, maar om het onder een beetje uit te leggen... zijn er een paar dingen. Ik ben dan zeg maar coach. Mm -hmm. En uh, eerst noemde ik het om van jezelf te houden. Hè? Dat ja. ik, ik geef een handvat zodat de mensen zelf uh, gaan voelen... dat ze van zichzelf gaan houden... En, uh, maar ja, inmiddels zijn er allemaal dingen bijgekomen. En uh, ik geef lezingen, vooral over de nieuwe energie. Mm -hmm. En uh, workshops. En het verandert per maand, snap je. Dus het is best wel lastig om te zeggen dat en dat doe ik. Mm -hmm. We gaan er maar... straks nog even dieper op in ja, op die nieuwe goed. energie, wat het precies inhoudt. Want ik kan me voorstellen dat de luisteraars denken van uh, nieuwe energie, uh, wat is dat? Uh, Joker, vertel jij eens, uh, wie ben jij, Joker? Ja, ik ben Joke Draaier. Ik ben niet getrouwd. Ik ben één keer in mijn leven getrouwd geweest en dat vond ik eigenlijk niet noodzakelijk. Okay. Ik leef uh, zo'n 28 jaar met mijn huidige partner. Mm -hmm. Vrij, open, uh, met alle ups en downs zoals iedereen. Twee prachtige kinderen, een kleindochter en drie kleinzoons. En dat is uh, ja, prachtig. En daarvoor heb ik altijd in het kapsalon gezeten en in het schoonheidsvak. Mm -hmm. uh, vijf, zes jaar geleden werd er gevraagd of ik met mijn liefde in de politiek wilde komen. Nou, dat heb ik gedaan. En, en waar en, uh, was dat? In Zandvoort. Oké. Okay. Ja, daar zit ik nog steeds in. Oké. Okay. En daar kom je gewoon elke dag van alles weer tegen mm -hmm. wat er in de wereld zich in het grote afspeelt speelt er zich uh, lokaal ook af en provinciaal. En het is eigenlijk allemaal hetzelfde. En wat is precies jouw uh, afdeling zeg maar uh, binnen de politiek? Mijn afdeling binnen politiek. Ja. Ik sta voor gemeentebelangen Zandvoort. Okay. En ik vertaal het wel eens gemeenschappelijke belangen Zandvoort, want ik vind dat uh, de gemeenschap gaat ons allemaal aan. Ja. En uh, wat ik doe is nu met tien. Tien ik heb ik een jaar geleden bijna nu ontmoet. Ja. En ja. Het trof, wij troffen elkaar gewoon, er was een bepaalde energie die overging en ja. we dachten bam en we zaten op dezelfde golflengte en toen is het uh, draaipunt eigenlijk ontstaan waar we nu uh, in bezig zijn en schoonheids en kappersvak doe ik eigenlijk heel weinig nog, alleen maar wat mensen die me heel dierbaar zijn. En de rest heb ik heel erg afgebouwd, want dat is het simpelste om dat door te zetten. Dat kan ik zo weer doen. Maar nou, is min of meer voor het plezier doe je dat er nog bij, zeg ja, maar. maar ja. eigenlijk doe ik alles voor het plezier. Oh, nou, dat is, dat is helemaal <laughs> yes. mooi natuurlijk. Maar je hebt natuurlijk altijd wel een bepaalde core in je, binnen, je, binnen je werk, hè, wat je zeg maar als hoofdzaak doet. Nee, heb ik helemaal niet. Helemaal was. niet? Nee, helemaal okay. niet. Nee, nou, nee. Is, uh, lijkt me heerlijk. Nee. <laughs> uh, het is ja. uh, heel fijn, maar het is soms ook heel lastig. Want uh, de structuur, de geëigende weg, is eigenlijk het gemakkelijkste. Want dan zit je toch binnen bepaalde marges. Mm -hmm. En nu is het vrij open. Uh, er is me wel eens gezegd, Joke, je bent eigenlijk grenzeloos. En mm -hmm. soms moet je even die grenzen aangeven. Mm. En sinds ik dat eigenlijk niet zo lang geleden tegen me gezegd is... ...maakt het het wat makkelijker, want ik had het zelf niet in de gaten. Oké, dus je bent je bewust geworden. Had. Ja. ja. <laughs> ja. Oh. Mooi. Um, wat is precies uh, het draaipunt? Vertel daar eens wat over. Tienke, zou jij dat willen doen? Nou, het is het draaipunt, dat, uh, uh, daar zijn we zeg maar een, uh, een half jaar mee bezig. We zijn geopend, 11-11 uh, elf, elf, om 11 elf over 11... En uh, ja, dat is, dat is alleen al heel mooi ja, gegaan. En ja. dat, dat had ook te maken wel uh, dat, dat ik daar kwam voelen. En joken mm. zeg maar, Joke had het pand en de droom, ja. noem ik het altijd. Mm. Ze ontkent zelf een beetje dat woord droom. En wij zagen elkaar en zij sprak mijn taal. Ja. En uh, dat maakte al, ja, zo'n soort power kwam er daardoor al. En, en toen zijn wij samen gaan zitten, een soort van meditatie. En toen ja. kwam dat eruit, een feest. Maar was nou, dat eigenlijk. bewust eigenlijk, die tijd, uh, elf over elf? Is nee, dat, dat kregen toeval? we. Ja, dat, dat, Hoe zeg je dat? Dat kwam. Dat wij kwam. gingen samen mediteren. Ja. En, en, en zelfs, een met, met een keus dat we dat dus uh, mm -hmm. graag wilden weten. Hoe gingen wij open? Ja? Wat, uh, wat wil jij daarover nou, vertellen, Ik wil wel graag zeggen die, dat elf, elf... ...was gewoon ineens heel spontaan geboren. We gingen samen naar het strand... ...op ja. Naderand, en we liepen... ...en ineens waren we al helemaal een feest aan het vieren... ...met z'n tweeën aan het huppelen. Je zag mensen echt kijken, wat zijn die nou aan het doen? <laughs> ja. En het leuke was... ...ik had Naderhand een, een, een boek... Uh -huh. En volgens mij was dat een week voordat het feest was. En dat ging over de Harmonische Conferentie. Ja. En toen stond daarin over 11.11. 11. Nou, nou, dat, dat, dat was, Ja, dat ja. was echt. En ook de betekenis Prachtig. en wat het betekende En dat wisten we voor die tijd nee. helemaal niet. En dat, dat moest zo is zijn. eigenlijk het mooiste. Ja. Ervan. Mooi. Ja. En waren er ook mensen bij? Want, uh, waren de gasten al daarbij? Zeg maar, Die hebben dat mee ervaren? Of? Hebben jullie dat uh, zelf? Nee, wij, dat, wij, het ontstond bij, zeg maar, bij ons. Maar ja. ook de, de klik die wij hebben. Ja, wij noemen elkaar dus echt zielemaatjes. Die, we hebben al heel wat samengewerkt in vorige levens. Ja. Dus dan, dan gaat dat ook allemaal heel soepel. Ja. En toen hebben we dus ook echt een feest gegeven. Met alles erop en eraan. En iedereen mocht komen, heel Zandvoort, wie wilde. Ja. Nou, het was gewoon een feest. Nou, ja, super jong. Maar Even... we waren toen wel met z'n acht ook zijn we gestart eigenlijk. Ja. En daar zijn er nog uh, vier van over nu. Oké. Okay. Dus dat moest ook groeien, want dat groeit ook nog omdat er ja. geen, geen lijnen uitgezet zijn. En dat is heel lastig, want dat is heel eng voor mensen. Want ja. je hebt niet iets waar je je aan vast kunt houden, nee, alleen nee. aan jezelf. En dat ja. is belangrijk. Uh -huh. uh, luister eens even voor de duidelijkheid. Uh, het draaipunt is dus een uh, spiritueel centrum, het eerste spiritueel centrum binnen Zandvoort. En uh, het is gevestigd aan de Kosterstraat, 11... Tot 13, zeg ik dat goed, uh, ja. Joke? Goed zo. In Zandvoort. En daar zijn dus allerlei uh, spirituele activiteiten die daar plaatsvinden. En hoe kunnen we jullie vinden? Hoe kunnen de mensen uh, vinden? Wat voor activiteiten daar nou zo al ja. bezig zijn? Op het raam, <laughs> hoor ik net. Ja, dat is dus in, in alles zijn we, laten we maar zeggen, anders. En dat, dat ja. komt ook vooral omdat wij vinden het niet zo belangrijk dat wij de, de, de massa dingen doen als een website en, en uh, alles op folders. Mm. Wij, wij willen eigenlijk het liefste dat mensen ons vinden. Gewoon op de energie, op de, ja, de uitstraling, op de liefde. Het ja. van mens tot mens. Mm. Het ouderwetse mond tot mond. Maar ah, wij okay. willen wel een website hoor. Maar het ja, is, ja. op een of andere manier komt het er gewoon niet van. En ja, wat dat betreft vertrouwen we ook dat diegenen die dat voor ons gaan maken of zoals mm -hmm. het moet, die komen nog erbij. Want ja. ook met z'n vieren hebben we nog enorm veel uit te werken. Mm -hmm. En om datgene wat je voelt neer te zetten, is het ja. belangrijk dat je zelf eerst het voorbeeld bent. En dan kan het verder groeien. Maar is er wel, wordt er ook publiciteit uh, gemaakt uh, op de radio ervoor? Of? Uh, alleen in een nieuwsbrief. Okay. En als mensen hun... Uh, een e-mailadres uh, e geven, dan sturen wij de nieuwsbrief Ja. uitgenodigd worden zoals nu bij jullie. Goed zo, ja. we gaan daar straks nog even verder op uh, in. We gaan nu naar een nummer van uh, Bon Jovi, met een prachtige titel uh, It's My Life. <applaus> It's Joke, hallo. Nou, we gaan even een paar minuutjes babbelen met jou, wat, uh, wie jij bent en wat je zoal doet. Wat, uh, wat doe je ook in het uh, draaipunt? Je hebt er al iets over verteld. Maar... Ja, ik heb net al uh, gesproken van uh, wat ik deed, doe in het draaipunt. Eigenlijk op dit moment uh, ben ik voor alsnog bezig om een draaipunt eigenlijk draaiende te krijgen. Eigenlijk als een soort, uh, voor mijzelf voelde het als een soort moederkloek... ...om te kijken dat het uh, vooral voor iedereen gaat draaien. En we zijn werkelijk nog in de beginfase. We zijn in november gestart en er komen gewoon allerlei dingen nog... ...omdat het zo nieuw is die we tegenkomen van uh, hoe gaan we dat dan aanpakken. Want in feite bestaat het gewoon nog niet. Het is dus eigenlijk een, een draaipunt waar dus allemaal eigenaartjes zijn... ...en iedereen heeft wel een eigen zaak. Maar niets is op contracten, niets staat op papier. En het is gewoon allemaal volledig vrij... En als je daarover na gaat denken of je gaat in de oude energie zitten, is het eigenlijk heel eng. Want dat uh, kennen we nog niet. En, uh, ja. ja, met je verstand zeg je, dat doe je toch niet. Ja, maar dat geeft zo'n vrijheid. En uh, ja, alleen als je weer in je denken gaat zitten, dan wordt het weer heel beangstigend. Nou, en dan is het uh, ja, erg hard werken om dat denken los te laten. En het is makkelijk om het oude op te pakken. Als ik zeg ik ga weer kappen of ik ga lekker weer schoonheidsbehandelingen doen, dan, uh, ja, dan is het zo weer gebeurd. En dan. Uh, nee, ik neem echt het risico dat ik zeg: van nou. Uh, als ik geen eten meer op de plank heb en ik moet echt. Nou, en ik weet ik heb een paar handen die gelukkig goed functioneren. en ben niet te beroerd om wat te doen. dan uh, pak ik dat gewoon weer op. En, uh, maar daar heb ik in ieder geval proberen neer te zetten wat mijn uh, ideaal uh, is en lijkt. Jij ja, geeft uh, aan dat je een bepaalde structuur gebruikt voor je. Uh, voor het draaipunt eigenlijk is dat geen structuur. Voor een leek kun je een beetje aangeven... wat de voordelen zijn van deze zeg maar, handelswijze of denkwijze? Uh, het is uh, leren eigenlijk te vertrouwen op jezelf. Mm. De uitdaging aan te gaan om te ontdekken wie je zelf bent... en kijken of je de moed hebt om die lijn te volgen. Uh, de geëigende weg is eigenlijk dat we ons allerlei... Ja, eigenlijk moet je het zien als een beetje ondeugend kind. Er wordt in de maatschappij van alles gezegd dat je moet... En ik zeg net, je moet niets. Mm -hmm. Je moet alleen de moed met de hebben om te ontdekken en te durven zijn wie jij bent. En uh, dan ga je zelf die verantwoording aan... en dan heb je ook een verplichting. Maar je hebt die verplichting naar jezelf. Je hebt de discipline naar jezelf. En je doet het niet meer voor een ander. En dat is voor mij... Uh, nu krijg ik weer een heleboel kippenvel. De, uh, mm. Ja, Voor het mij is heel dat de optim nou, <laughs> waarheid. Dat ik zeg van... Daar zit het in. En dan kunnen we ook gewoon echt blij zijn. En... Ja, dat, dat, dat, dat is eigenlijk wat ik alleen maar kan vertellen. Dat je echt kan huppelen weer. En, uh... Stel nou dat mensen bij jullie willen mee huppelen. Uh, moeten ze dan een beetje voldoen aan dezelfde manier van kijken uh, zoals jij dat uh, ziet? Nou, niet alleen ik. Het, mm -hmm. Dat is ook het interessante. Want dat is natuurlijk wat we nu aan het doen zijn. We hebben nu vier mensen en die zien dat eigenlijk ook. En die voelen dat ook zo. Alleen... We zijn allemaal op ons, uh, ja, ik zeg, holistisch zeggen wij in het centrum. Dat is één, dat we allemaal hetzelfde zijn. Maar dat is eigenlijk op zielniveau. Misschien klinkt dat een beetje hoogdravend, maar ik ben ervan overtuigd dat we allemaal hetzelfde zijn. Alleen als je 380 graden in de rond neemt, zit de een op 40 graden, de ander op 60 graden, de ander op 80 graden. Dus het aantal waar je zit is nog een beetje verschillend. En wat ik gewoon tot nu toe in het draaipunt is, is dat eigenlijk... Ja, Tineke die nu naast me zit, en ze hebben het zelf al aangegeven, is een beetje de vertaler zeggen ja. ze dan. <laughs> en het, uh, ja, dan lukt het eigenlijk om dat over te brengen naar de andere mensen. Terwijl ze het eigenlijk diep in en wel weten, maar net nog een, een andere kant even of een andere kijk erop mogen hebben om het ook zo te zien. En dat is taal. Taal is gewoon heel erg moeilijk. Ik zeg altijd: woorden betekenen niets. zolang we niet met elkaar overeenkomen wat ze betekenen. En dat was in de lezing die ik gegeven had van uh, je moet niet alleen moet met de D. Heb ik alleen maar aan mensen gevraagd of ze wilden aangeven wat voor hun aandacht betekende. En wat voor hun concentratie betekende. En van de twintig man die het ingeleefd hebben waren twintig verschillende antwoorden. Mm. Ik had gevraagd je mag wel het woordenboek. Maar dan om maar aan te geven hoe moeilijk het is. Want dan zeg je aandacht dan zitten we allemaal ja te knikken. Maar iedereen had een andere beleving erbij. Mm. En ja, dat is zo moeilijk zijn woorden. Jij zegt van, uh, je geeft uh, lezingen. Kun je heel beknopt vertellen wat jij in het drijpend echt uh, uh, aan lezingen en workshops en misschien ik, trainingen geeft? Uh, ik heb alleen nu tot nu toe de, work, of de lezing uh, niets moet gegeven. Ik ben nu begonnen met een, een cursus op te zetten. Geld verdienen is gemakkelijk. Hmm. En uh, ja, <laughs> vind Lijkt ik ook namelijk wat. ook. <laughs> het is, eigenlijk is het gewoon heel gemakkelijk. En op het moment dat je dat gewoon gaat zien, dan zie je wat het moeilijkst is. Want dan is de keuze, wat wil je nu? Mm. <laughs> en dat ga je gewoon zien, langzamerhand steeds verder ontdekken. En uh, voeten lezen doe ik. Vroeger was het voetreflexzone en nu heb ik het voeten lezen genomen. Want het vertelt gewoon eigenlijk heel sterk hoe iemand in elkaar zit. En daar wil ik nog gewoon een uh, cursus voor gaan uh, Ontwikkelen. Dat heb ik wel eens meer gedaan. En dan teken je je voet en dan zie je in de loop der jaren hoe je voet verandert. En hoe die een andere vorm aan gaat nemen. En dat zijn gewoon hele leuke dingen. Als mensen zich uh, willen opgeven bij jouw cursus, gaat het gewoon standaard, standaard via het draaipunt? Of? Uh, daar staat eigenlijk altijd standaard mijn telefoonnummer. Ah, tot okay. toe, want daar hebben we nog niet een afspraak over gemaakt. Maar daar gaat uh, donderdag, vrijdag, zaterdag, zondags is er altijd iemand in het draaipunt aanwezig. En alle vier zijn we gewoon eigenaar. Want heel vaak doen mensen zich nog naar mij toe wenden. Maar Tineke, Willy, Saskia hebben allemaal net... Want we doen geen van alle. Ja, soms wel een spontane reactie. Maar dan weten we eigenlijk bijna zeker dat de anderen het daarmee eens zijn. Oké. Okay. Ja. ja. Dus uh, luisteraars, uh, donderdag tot en met zondag is het draaipunt... Elke dag open. Van hoe laat tot hoe laat? Van elf tot vijf. Van elf tot vijf. Dus ik weet dat er een heel leuk winkeltje is. En uh, ga daar met z'n allen naartoe. Uh, nou luisteraars, blijf luisteren. Want uh, om acht minuten voor negen leest Christel weer de agenda met allerlei leuke tips... van uh, spiritualiteit en psychologie in de buurt van Zandvoort. We gaan nu uh, verder met Kelly Melua Nine Million Bicycles. ik uh, vroeg net al iets over jou aan de, van, van de nieuwe energie. Hè? Ja. Uh, dat is jouw grote passie. Zeker. Ik heb uh, zelf van jou als een, een lezing daarover meegemaakt in Heemstede. Ja. En ik vond dat heel interessant, echt uh, boeiend. Uh, kun je de luisteraars vertellen, wat is nou exact de nieuwe energie? Wat, wat kunnen, kan men daaronder verstaan? Nou, daar uh, heb ik wel natuurlijk een hele lezing eigenlijk voor nodig van twee uur. Ja. Maar um, het, het is ook echt dus nu het lastig. Mm -hmm. Laten we zeggen, uh, de nieuwe energie, die is uh, nou, uh, al langzaam binnengekomen in het universum. Ja. En uh, vanaf 18 september is die er eigenlijk volop. En 18 september dit jaar of? Dit, in, in 2007. 2007. vorig jaar. vorig jaar. jaar. Oké. Okay. En je kiest daarvoor. Uh -huh. En uh, het is een woord, zeg maar, zeg ik altijd. Want uh, er zijn wel uh, mensen die zeggen... oh, dus als ik oude energie gebruik, is het niet goed? Uh -huh. Nee, het is een keus. En uh, als je ervoor kiest... Uh -huh. dan kies je gelijk voor heel veel andere dingen ook. En dan kies je ook om echt totaal uh, je, in je eigen kracht te komen. Uh -huh. dat, je, dat je weer weet wie je bent... He, dat, je, dat je echt van, zeg maar vanuit je hogere zelf weer kan leven. Mm -hmm. Dus dat je, dat je echt weet dat je je denken niet bent. Mm -hmm. Want er zijn vele mensen die dat denken. Als je, als je nog daar bent dat je denkt dat je je denken bent, dan kan je niet de nieuwe energie gebruiken. Mm -hmm. Dat heb je zo ongeveer. Ja, precies. Maar stel dat ik, uh, ik sta voor een keuze in mijn leven. Hè. Ik sta op een kruispunt en ik uh, ga kijken. Ik ga of die kant of die kant op. Wat is dan het verschil zeg maar, als ik de oude energie zou gebruiken of de nieuwe energie zou gebruiken? Uh, zo werkt het juist niet. Juist niet dus? Nee, het is namelijk een leef. Je leeft de nieuwe energie. Okay. Dus uh, daarom begin je met kiezen ja. en dan is het eigenlijk al genoeg. Het is totaal anders dan mm -hmm. wat we gewend zijn. Totaal anders. Je kan dus niet vergelijken. Nee. En we weten ook niet wat het nou eigenlijk precies is, maar mm -hmm. je voelt het. Je gaat dus vanuit je voelen leven. Ja. En niet meer vanuit je denken. En dan, dan kom je in een bepaalde flow. En wat er echt bij hoort is dat je niets meer vastzet. Dus wij willen dat centrum ook totaal ja. in een nieuwe energie... Snap je En mijn, mijn eigen bedrijf zet ik ook daarom niet vast. Nee. Op het moment dat je zegt, ik ben dit en ik doe dat. Ja. Dan blijft het daar. En dan ben je dat ook. En dan ben je dat ja. ook. En als je dus vanuit je, echt vanuit je eigen inspiratie leeft. Ja. En vanuit je passie en, en echt vanuit je gevoel. Ja. Dan hoeft dat ook niet meer. Nee, precies. Snap je? Dus als je dan uh, voor iets staat, dan ga je in die flow mee. Ja. Maar dan, dan wat dan de nieuwe energie doet, dat is expanderen alle kanten op. Dus... Zeg maar vanuit de oude energie kan je maar één kant op. Mm -hmm. En vanuit de nieuwe... Dus als jij voor een keuze staat, staan... Ja. Ja, dan laat je je gewoon meestromen. Dus je bent die rivier en je, en je, je, he, je ja. stroomt gewoon mee. Dat is eigenlijk en een ander woord het voor 18... het leven in het nu. Zeg maar. Volledig in het nu. Ja. Ja. ja, Dat is eigenlijk vergelijkbaar met ja. het leven in de nieuwe energie. Ja. En dat is dus waar ik mijn, mijn cursussen, mijn workshops en alles... Uh, geeft mm -hmm. daarover. Dus dat beginstuk is dan zo belangrijk. Dat je, dat je ook loskomt van je oude overtuigingen. Los ja. van, ik noem het massabewustzijn tegenwoordig. Ja, ja. Uh, ja. Dat je echt die hogere zelf nou, constant eigenlijk kan, kan aanspreken, vragen stellen. Mm -hmm. En dan volledig ook vanuit het nu. Ik ga niet meer terug naar het verleden. Nee. En ook niet meer naar je kind zijn, ook niet meer naar de ouders... en, en alles die het zo gezegd gedaan hebben. Nee, mm. wat voel je nu? Precies. En laten we zeggen, je voelt nu angst. Nou, dan gaan we die angst alleen maar binnen laten, toelaten. Dus eerst laat je jezelf toe bij jezelf. Nou, mm. en dat klinkt heel logisch. En ik merk dat dus, nou, eigenlijk niemand... en ik, ik deed het ook echt niet, jezelf bij jezelf toelaten. We staan gewoon heel ver van onszelf af. Mm -hmm. En is dat dan ook zo dat je dan daardoor ook uh, meer uh, aanspraak of meer je intuïtie uh, gaat gebruiken? Volledig. Ja. Eigenlijk, uh, ja, je weet onmiddellijk wanneer je gaat ja, denken. Precies. En als je gaat denken, dan denkt eigenlijk uh, de buitenwereld voor je. Ja. Het is, je leven verandert gewoon echt enorm. En, ja. al, en sowieso als je zo gaat leven, maar als je dan ook nog kiest voor de nieuwe energie, ja. dan gebeurt er dus echt heel veel dus om je heen, met je... En ik, ja, ik, omdat ik het dus echt al een tijdje leef, gebeuren er echt zulke prachtige dingen. En ja, ja nou ja, ik... Hé, uh... hey, en uh, is dat nou zo dat je vanuit de nieuwe energie uh, leeft, met name wanneer je daarvan bewust bent geworden? Nou, het is echt een keus. Je Ik kan me voorstellen keus. dat mensen die zich totaal niet bewust zijn van dit soort dingen, dat die dan niet weten waar wij het over hebben. Want dat, ja... Ja, dat, nou, dat valt dat, mij nog wel eens op als ik erover praat. Dat mensen denken... Uh, over het algemeen heb ik wel een netwerk... Uh, waar mensen dat, dat dan wel begrijpen. Ja. Maar uh, er zijn ook een heleboel mensen... die gewoon echt niet weten waar je het over hebt. Nee. En dan nee, is die dat, dat bewustwording klopt. natuurlijk wel van belang. Ja, maar daarom is ja. dus dat eerste stuk zo belangrijk van de bewustwording. Ja. En dat is vooral in de cursus doe ik dus echt maar vooral mm -hmm. dat stuk van uh, dat je dus gewoon gaat begrijpen het verschil tussen je voelen en je denken. Ja. En dat je begrijpt wat voor overtuigingen je hebt meegenomen in je leven. En dat je ook begrijpt dat je trauma's hebt, ja. maar dat je die vanuit het nu en, en vanuit het houden van jezelf. Lossen ze op? Ja, noem Energetisch jij, uh, gaat dat heel snel. Noem jij jouw website even, Tineke. Dat is of, dus uh, ww. en dan voor en dan is het dus 10-1-0. 10 1 0 jezelf. dus voor, jezelf, hè? Nou, dat, voor uh, jezelf. Prachtige titel, hè. <laughs> Ik uh, heb gehoord dat er een, een mooi feest aankomt, uh, de achtste van de achtste, Ook weer ja. zo'n bijzondere datum. Vertel eens even in het kort, want we hebben niet zo heel veel tijd uh, meer. Uh, wat dat precies inhoudt en waar en wanneer dat is. Nou, dat is uh, dus 888. Dat is, uh, hè, numerologisch is dat ook al uh, heel prachtig. Jullie hebben wat met cijfers. Wij <laughs> hebben echt. Uh, Jook en ik zijn ook allebei Geweldig. Uh, uh, de acht. Maar ja. uh, de nieuwe energie, zeg maar. En de bewustwordingskracht. Ja. Dat is, ik snap dat dat gek klinkt, maar dat komt die dag echt binnen. Hmm. En uh, dat was ook 777. Ik heb toen in een park gezeten. Ik heb het zo kunnen voelen. Dus we, we kunnen als we ja zeggen tegen ik wil bewust worden. Dan die dag krijgen we gewoon een extra stoot. Dat, hmm. dat je dus sneller vooruit komt. Ja. Nou dat willen we vieren. En dat vieren we dus weer met een feest. Nou, en iedereen mag komen. En het is, uh, we beginnen dus bij het draaipunt verzamelen. Ja? En dan gaan we met z'n allen naar het strand. Uh, okay. Ik wil heel graag een vreugdevuur. We hebben een zanger en een gitarist. En uh, die gaat prachtige liedjes zingen. Dus zeg maar, de dus liedjes die jullie hier doen. Gaan we daar lekker mee zingen. We gaan, weet ik wat, dansen. En ja. we gaan mediteren bij Ondergaande Zon. Super. Om, om het, de energie dus binnen te laten. Mooi. Komen. Nou, ik, uh, iedereen uh, komen. Want het is fantastisch. Uh, we gaan nu naar het volgende nummer. Dat is van uh, Colby Kayat. Uh, en de titel is Bubbly. <middels>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 De volgende vraag is eigenlijk, wie is er nog meer verbonden na jullie, naast jullie, bij het draaipunt? Nou, ik, en dan zal ik over jouw zus vertellen. <laughs> Want het is de zus van Joke, Willy Draaier. Uh -huh. En uh, Willy Draaier die is uh, vooral, ja, laten we maar zeggen, de massageachtige dingen. En, uh, uh, en de rebalancing... Uh, massage is vooral. Dat is een hele diepgaande massage. Waar echt ook energetisch allerlei dingen worden. ja. weggehaald. Uiteindelijk doe je het zelf, maar zij geeft zeg maar de input en de druk. En Willy uh, kan ook heel veel voelen en opnemen. en dingen die bij haar dan naar boven komen. terwijl ze dat aan het doen is. En uh, ze heeft ook een craniosacrale massage. En uh, ja, dat is. Daar heb ik zelf niet zoveel verstand van. Maar ja, het is, het is een, ook iets heel bijzonders. En, uh, en zij doet een, uh, de actieve meditatie. En daar wil ze ook echt meer in gaan doen. Hè? Ochtenden en avonden. En uh, uh, ja, dat heb ik ook een keer bij haar gedaan. Christel is toen ook geweest. Ja, klopt. Ja. Heel prettig. Ze heeft een hele rustige stemuitstraling. En uh, ja, ik kon heel diep gaan. En uh, nou ja, daar gaat zeker meer... Zij gaat dus gewoon meer doen, maar dit is haar start. Hmm. En ik heb ook gelezen dat iets met Reiki doet, klopt dat? Ook, ja. Ze is ja, inderdaad, heel goed. Ja. Ze is ook Reiki master. Hmm. Dus ze kan cursussen geven, ook een Reiki behandeling. En, uh, ja. Volgens mij kun je daar uh, heel wat afspraken mee maken... en dan voel je je daarna heerlijk, klopt dat? Precies. Ja, <laughs> lijkt me heerlijk. <laughs> Ja, en dat, nou, ze heeft, zij kan dus ook gebeld. We kunnen het op de website zetten, haar telefoonnummer. Want alles kan dus uh, op afspraak. Mm -hmm. Ja, luisteraars, uh, wanneer jullie uh, informatie willen over uh, vanavond... dan kunnen jullie uh, kijken op de website www.inspiratieradio.nl Dat was uh, Willy Draaier, je zusje. Of zus, is ze ouder of jonger? Nee, jij? Ouder. Ja, mag ik eigenlijk niet vragen. Eén van mijn zussen. Deze. En uh, is er nog iemand verbonden aan het uh, centrum? Ja, Saskia Zwijg. En Saskia komt uit de Hoofddorp. En Saskia heeft een vierjarige studie van spiritueel therapeuten achter de rug. Hmm. Uh, Saskia heeft heel veel individuele sessies. Ze geeft ook uh, groepscursussen. Uh, een cursus was eigenlijk... Ja, Exact weet ik niet, maar in ieder geval met de slanke lijn te maken. Maar dat is ook weer wat bouwen we om ons heen. Hè. Wat we eten zijn we vaak ook. En ook daar hebben we allerlei folders van in het draaipunt. En wij zeggen ook mensen, kom gewoon langs, dan ontmoet je ons. Dan kun je een praatje met ons maken, een kopje thee, koffie, limonade drinken. En dan kun je kijken wie van alles spreekt je aan. Want eigenlijk overkoepelt alles elkaar. Hmm. Alleen de een spreekt een massage meer aan... en de andere meditatie. Ik heb zelf ook energetische meditatie gedaan... en ik ben ook bevoegd om energetische meditatie te geven. Ik doe zelf ook uh, de meditatie me en myself. Meditatie, energie en yoga... Ja, maar al die dingen, om die al gewoon neer te zetten... dat is, voor mij is dit op dit moment gewoon nog niet belangrijk. Belangrijk is dat, dat het centrum gaat draaien. En, en, en de droom is eigenlijk dat het in heel Nederland, in het buitenland, overal... en wat in het Engels zegt ze al turning point. En dat is ook wat jij net aanhaalde als ik op een kruispunt sta... maar als je een keerpunt hebt in je leven en je denkt van... wauw, wat moet ik nu even? Maar dat kan van blijheid zijn of van vervelende dingen... dan is er eigenlijk altijd ergens een richting die je kunt vinden in het draaipunt. Zeg nou, ik, uh, ik weet helemaal niets van spiritualiteit af. Na vanavond uh, klinkt het allemaal heel erg goed. Maar ik heb geen idee bij wie ik moet zijn. Is het dan mogelijk om bijvoorbeeld een intake te hebben met één van jullie... om dan vervolgens door te verwezen te worden? En bij wie moet ik me dan melden? Maar dat is juist het uh, mooie, dat wij ombeurten een dag er zijn. Dus die vier dagen die we open zijn, is één van ons aanwezig... En dan gaan we ook echt met iemand zitten. En dan van mens tot mens. En dat is ook wat we ook echt uit willen dragen. Wij zijn niet therapeuten of zo. Wij zijn gewoon van mens tot mens. Dus leraar en leerling zijn één, zo gezegd. En, uh, en daar hebben we dan tijd voor, die dag. Dus we zijn ook niet dan met ons uh, uh, beroep bezig. We zijn aanwezig voor de mensen. Mm. Dankjewel. Je nog iets zeggen? Joak? Nou, het is, het is de wisselwerking die het eigenlijk ook doet. Ik uh, ja. weet niet, ik wilde eigenlijk, we zijn ook met de China-actie nog bezig. En daar uh, gaan we nog de huis naar huis aan. En dan geven we een, als iemand 5 euro geeft, dan krijgen ze een coupon van 10 euro. Dus oh, je okay. geeft via 5 euro, je krijgt 10 euro. En dat gaat dus dan weer naar China. Maar zo gaat die hele wisselwerking gewoon door. Dus je geeft en je krijgt, ontvangt. En ja, dat is ook de bedoeling als de mensen komen. Wij zijn daar en ze kunnen kijken van staat diegene mij aan? Want ook dat is namelijk zo. En dat is helemaal niet ergens niet zo is. Want dat kan gewoon. Ik heb het begrepen, je, je geeft weinig en je krijgt heel veel terug. Dat is moraal het is... van het verhaal, hè? volgens mij ook niet. Nou, geven ja. en delen, dat, dat ja. is het vooral. Mm. En op alle gebieden. En niet met geld. Juist niet. Mm. Hè? Vooral juist... Geld is energie. Ja, de, het is een energiebeweging en dat is ook een term vanuit de nieuwe energie. Hmm. Hè? Een, een beweging. En dat, is ook, dat heeft gewoon met liefde en, en nou ja, echt dat van hart tot hart, van ziel tot ziel te maken. Nou uh, weet ik dat er ook nog wat eenmalige gasten zijn. Ik je nog heel kort even bondig noemen wie dat zijn. De eenmalige gasten, dus die niet echt verbonden zijn met het centrum, maar wel bij jullie uh, af en toe... Sessies geven? Ja, dat, dat gaat dus uh, vooral nog komen. Hè. Af en toe hebben we dan ook een, een spreker voor een lezing. Mm -hmm. Maar uh, we willen ook in, in september een soort van uh, beurs geven. Met, met de mensen die allemaal dus ooit bij ons iets gaan doen. En dat is van tarotlegging uh, le tot uh, uh, medium en uh, allemaal dingen eigenlijk op wens. Als, als iemand zegt, als er bij ons iemand op die dag binnenkomt. En zegt, nou dat lijkt me nou toch leuk. Wij staan voor alles open. En wanneer is die beurs? Dat is nog niet vastgelegd. Okay. Wij is dat denken uh... dus nadat wij onze China-actie helemaal afgerond hebben. Want dat is ook echt een energiebeweging. Dan gaan wij die, dat plannen. Okay. Wij gaan wel met alle draaipunters, hebben we uitgezet, naar China. En allemaal op eigen kosten. En degene die dus, want alle mensen die ook 5 euro geven, die mogen hun naam en adres Opgeven en dan wordt er door de burgemeester wordt een lot uitgehaald en de hoofdprijs, die mag mee Kijk. om te kijken in China wat we daar met het geld gaan doen. Dus nou. dat is, en dan blijft ook die wisselwerking daar weer foto's, dat mensen werkelijk zien wat er van mens tot mens gebeurt. Nou, dat klinkt heel aantrekkelijk. Luisteraars, allemaal 5 euro doneren en dan maakt u een kans om naar China te gaan. Nou, gasten, Joken. En Tineke, ik wil u heel erg bedanken voor, uh, voor het interview. We zijn alweer aan de tijd helaas. Het was heel erg interview. Wij willen jullie ook heel hartelijk bedanken voor deze mogelijkheid. Graag gedaan. Ja, graag gedaan. Heel spontaan en inspirerend. Bedankt. Ja, wij ook. We gaan nu luisteren naar het, uh, Ronan Keating. When you say nothing at all. how you can speak right to me. Beste luisteraars, dan zijn we nu aangekomen bij de agenda voor de komende maand. Uh, we beginnen met Zandvoort. 28 juli is een lezing over de heling en de kracht van de vrouwelijke energie. Uh, gegeven door Lisbeth van den Brandhof. Uh, de heling en de kracht van de vrouwelijke energie. Het denken en doen is verbonden met de mannelijke energie. Het voelen en zijn is verbonden met de vrouwelijke energie. En de lezing bestaat uit drie aspecten. Het eerste aspect is uh, eigen ervaring, het tweede is visie en de derde is intentie. De lezing wordt gehouden in Villa Terra Panache aan de Dr. Schaapmanstraat nummer drie in Zandvoort. Uh, alle info kunt u daarop terugvinden op onze website www.inspiratieradio.nl Dan hebben wij uh, het feest op 8 augustus uh, deze, dit jaar. Daar hebben we het net al uh, even kort over gehad. Uh, thema zingen, dansen, vuur, gitarist, mediteren bij zonsondergang. En daarna dansen in het draaipunt. Nou, uiteraard is dat dus in het draaipunt. Nogmaals aan de Kosterstraat 1113 in Zandvoort. Om half negen is het verzamelen bij het draaipunt. Dan lopen we gezamenlijk naar het strand. En we vragen een investering van 7,50 hiervoor. Dan hebben wij op uh, vijf... Of 12 augustus een jantra-workshop. Jantra schilderen. Een jantra is een hulpmiddel bij meditatie. Uh, meer informatie kunt u ook weer op onze website hierover teruglezen. Ook weer in Zandvoort. Dan hebben we in Haarlem op vrijdag 8 augustus een workshop mozaïek. Ons hart staat centraal in deze workshop. We gaan een hart van mozaïek maken. Het hart is ook het vierde chakra... Als dit chakra niet geopend is, dan kan de energie niet van boven naar beneden stromen en ook weer omgekeerd. Dat is in Haarlem in het witte houten huisje aan de Wagenweg nummer 228. Vrijdag 8 augustus van 1 uur middags tot 5 uur s avonds. Kosten 25 euro. En ook weer de informatie kunt u teruglezen op www.inspiratieradio.nl. Tot zover de agenda. En wij gaan nu luisteren naar John St. John, Swim with the Dolphins. Luisteraars. Dan zijn we weer aan het einde van deze uitzending. Christel en ik zuchten altijd van wat hebben we toch weinig tijd. Dat vinden we heel erg jammer. Uh, nou, Joke en Tineke, heel erg bedankt voor, uh, dat jullie hier uh, wilden zijn. Jullie waren een heel aangenaam gezelschap. Herman Spruit en uh, Rob, Rob Spruit, sorry, Herman Harms, ik even goed zeggen, van de techniek. Heel erg bedankt. Onze volgende live uitzending is op zondag 10 augustus van 8 tot 9 s'avonds. Nou, dan zult u mij moeten missen, want ik zit een heerlijk maandje in Indonesië. Dus ik spreek u weer op 14 september. Wij zijn Christel van Wingerden en Richard Buitenk. En we hopen dat u met net zoveel plezier naar deze uitzending heeft geluisterd als waarmee wij hem hebben gemaakt. Gaan we nu een uh, gedicht voorlezen als uh, laatste. En het gedicht heet Het Land. Zonder spiegels. Er was in zijn land zonder spiegels. Niemand zag zichzelf zoals wij. Ze keken natuurlijk wel naar handen en voeten... en voelden hun huid en hun haar. Maar meestal richtten ze hun blik gewoon op de ander. Vaker en liever keken ze naar elkaar. Totdat een vrouw eens wilde weten... hoe kom ik over, wat straal ik uit... Zie je mijn stemming in de kleur van mijn ogen? Hoe zie ik er eigenlijk uit? Haar beste vriendinnen kwamen langs en gaven dat waar ze naar zocht. Ze zeiden, zie jezelf in onze ogen. Wij weerkaatsen al je licht. Als je jezelf durft te geven, kijk dan naar ons. Wij zijn de spiegel van je gezicht.